De koning rust op uw trouw, o eeuwig opbewezen. Uw goedheid nooit volprezen prezen, niet dat hij ooit wankelen zou. Neemt de Allerhoogste zaal hem moeder voor den vaal. Noem het zevende vers van Psalm 21. Vervolgens willen we lezen uit 1 samen wel 18, van vers 20 tot en met 30. Dag <tog> Michael, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, ze wacht die zaak recht in zijn ogen.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 En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van, van David. Toen zeide David, is dat licht in jullie drogen, des schoonzoon te worden, daar ik een arm en vraagzaam man ben. En de knechten van Saul boodschappen het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul, al zult gij tot David zeggen. De koning heeft geen lust aan de broodschat, maar aan honderd voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden. En die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden. Maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte zich David op en hij. En zijn mannen gingen heen en ze sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden en beleverde ze den koning volkomelijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michael ter vrouw. En Saul zag en merkte dat in heren met David was. En Michael de dochter van Saul had hem lief. Toen vrede Saul nog meer voor David. En Saul was David tot vijand al zijn dagen. Als de vuisten der Filistijnen uit togen, zo geschieden het. Als zij uit dat David kloeker was. Dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. <tosses>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 Heer, het zou een wonder zijn als we vanavond U mochten bedoelen, Uw eer mochten zoeken, Uw naam mochten verheerlijken, want we zijn in de diepten van de val alle ware kennis van U verloren en in ons hart en leven is een andere keus gevallen en is een ander leven gekomen en zijn daar andere uitgangen geboren, waarvan u zelf in uw woord zegt dat de mens dood is in de zonde en in de misdaden. Wanneer u ons en de avond van deze dag samenbrengt, dan is het ook een waarheid dat u altijd uzelven beoogt en bedoelt in alle volmaaktheid. En dat in de arbeid van hem die uit uw schoot is uitgegaan, de heerlijkheid van uw deurden tot openbaring zijn gekomen, die zeggen kon ik eer mijn vader, en ik doe de wil mijn vaders en u werkt het werk uw vaders zolang als het dag is. Wanneer we vanavond samen zijn, dan zijn we in de weg van de inzettingen onder het hoorbare en zichtbare woord, want het is vanavond de bediening. ...van de heilige doop. En daarin is geschreven, Heere, dat ze door u is ingesteld geworden... ...in plaats van de besnijdenis gekomen is... ...en gelijk u eenmaal onder het ouden verbond in het bloedige sacrament... ...van de besnijdenis... ...de kinderen afzonderde. Zo heeft uw nieuwtestamentische kerk het onbloedige sacrament... ...van de heilige doop om ons met onze kinderen afgezonderd te weten... ...van deze wereld dragende het merk en het velteken Christi... ...zoals de belijdenis ons leert... En nu zijn we hier met de gemeente, we zijn met deze doopouders. U hebt uw zorg, uw trouw, uw bewaring over de gezinnen uit willen breiden. U was het die bijstond in het uur dat de krachten minder worden wanneer onze sterkten vergaan. En dan bent u die God die doorhielp. Ook het nieuwe leven kwam toe te schikken. En dan mocht u dat jonge leven dat betrouwdes doen opwassen... in de vrees van uw naam. Heere, immers zal straks de vraag ons gesteld worden... aan de ouders en wij zijn daar getuigen van dat ze in de voorzijde leer naar hun vermogen zullen doen opwassen en helpen onderwijzen in de weg die u in uw woordings vaststelt. Wij bidden of u de ouders daartoe de wijsheid geven wilt opdat dit uur dat ze hier staan voor uw aangezicht in de grote dag van uw komst niet tegen ons zou getuigen. Waar we beloofden onze kinderen voor te leven en te wijzen op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Want ze kunnen in het Rijk Gods niet komen tenzij dat ze wederom geboren worden. Opdat onze kinderen in die grote dag niet met een uitgestoken vinger ons zullen aanwijzen, zeggende dat we ze dwaalleer en dwaalwegen hebben voorgesteld. Doe ons die verantwoordelijkheid doorleven, o God... En geef een binnenkamer leven om u aan te kleven als het gordel aan de lenden des mans. Om van u te vragen of u op dat spoor onze wankelende gangen richten. En dat wij en onze kinderen samen tot leesbare brieven op de aarde mochten verkeren. Door het wonder van goddelijke en vrijmachtige genade dat het sacrament onze leidde naar de diepe geheimen, hoe u door de diepten van de val heen, de onreine, verlorenen onder het oordeel liggende mens zalig maakt, op grond van het bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, dat u de gemeente gedenkt in deze avond die hier zijn, en ook die hier niet zijn, en dat zijn er nogal wat, heren. En mocht u thuis nog een zegen geven, en ons doen onderzoeken, wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint, en hij leidt schade aan zijn ziel. En dat u ook gedenken wat hier als vreemdeling met ons verkeren mag, dat ze onder die adem van uw woord ervaren mochten. Dat u het recht daar vreemden en vreemdelingen kent. En mocht u nog wonderen van genade verheerlijken. Wat thuis is mocht u met uw zegen bedouwen. Wat rouw draagt uw vertroostende bediening schenken. Wat in de ziekenhuizen verkeerd nabij zijn wat wordt verzorgd en verpleegd, uw gunst doen ervaren. En te midden van de tijd, van hier is de Christus en daar is de Christus, te doen verstaan wat u zelf tot waarschuwing ontzijdert, gelooft ze niet. Opdat we naar die oude, door uw geest geleerde, door uw volk gekende waarheid die weg zouden gaan die u in uw woord ons komt voor te houden. Denk aan de muren van uw Sion, aan de breuk van uw kerk. Sta nog eens op als in de dagen van ouds op dat u samenbrengen wat ook samen hoort te zijn opdat we in de tijd waarin er zoveel aanvallen op uw gemeente gedaan worden, schouder en schouder zouden staan en Juda-Efrim niet benauwen en Efraim-Juda niet meer bestrijden zoudt, Gedenk ons naar het welbehagen tot uw volk, met al uw kinderen en uw knechten help ze deze avond, en geef ook uw dienstknecht eenvoudigheid, getuigenis, de zalving en de leiding van uw geest ontneemt wat bezwaart en drukt en bekommert, En doet hem staan in de vrijheid der kinderen gods en geef hem te ervaren dat uw dienst nog nooit heeft verdroten en dat om Jezus wel. Amen.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 Aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn... en alsook ook weder in Christen tot genade aangenomen worden... gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen... en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen de Genesis 17, vers 7... Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen u... zaat na u in hun geslachten door een eeuwig verbonden om u te zijn tot een God en u staat na u. Dit betuigt ook Petrus in handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe aan uw kinderen <coughs> en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was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 en de gelovigen Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte varen o, met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt. En uw volk is er al droog daardoor geleid door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien.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 Ik heb gehoord dat de doop in ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar wordt dat je al zo gezind zijt, zult gij van u een tweege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande je ja, aan de verdoemenis, is onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn gemeente, behoren gedoopt te wezen. Ten ander, of ge de leden is oude Nieuwe Testament en het in het artikelen des christelijke Geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de verachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of je niet belooft en voor u neem deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan gevader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen...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 Want de keuze wil zeggen dat je een bepaalde weg gaat die lang niet ieder gaan zal. Wanneer u vanavond hier bent, dan hebt u een keus gedaan. Vrijwillig. Ongeveizdelijk. Want dat was de vraag. In de klas vanmiddag... Bij Paulus brief aan de gemeente van Timotheus deze opmerkelijke opdracht: Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij geroepen zijt. En de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. Want u hebt vanavond een beleidenis afgelegd. Onder vele getuigen. En niet alleen hier, maar ook voor het oog van een heilig en van een rechtvaardig God. En wie zijn dan toch wel degene die zijn aangesproken? Gij, o mens Gods, jaag naar gerechtigheid, naar godzaligheid, naar geloof, naar liefde, naar leidzaamheid, naar zachtmoedigheid en strijd dan de goede strijders geloofs. Dan heeft de Heer u vanavond in de keus van het leven iets voorgehouden. De staat dat de doop niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruikt wordt. En dat wij in dat Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En dan wil ik vanavond naast die vragen waarop u ja gezegd hebt, ongeveinsdelijk hebt geantwoord, staat. Er. Dus God vraagt vanavond naar uw hart. Hoe denkt u nu de opvoeding van uw kinderen in te gaan vullen. Hoe denkt u dat? Strijd die goede strijd. Dan zal dat betekenen, als u die lijn van Gods woord en onze beleidenis vasthoudt, waarvan de vaderen hebben vastgesteld, dat onze kinderen het merk en velteken Christus dragen. Lees dat maar in de 37 artikelen. Daarmee heb je voor het aangezicht als heren gezegd. Dat u uw kinderen wil afzonderen en wil onderwijzen het leven te leven naar de eis van Gods woord. Nou, ouders. Wanneer we een kruimel zelf kennen zijn, een kruimel. Dan zou die vraag tegelijkertijd met een schreeuw naar de hemel zijn. O God. Dan hebben we antwoord gegeven. Maar hoe dat nou ingevuld moet worden. Want u staat zoals u hier straks met uw zaad voor God staat. Staat u straks met uw kinderen ook voor God. En dat onze kinderen dan naar ons niet wijzen, ouders. En zeggen vader en moeder... Je ja, hebt beloofd mij in die voorzijde leer op te voeden. En dat hij niet gedaan. Dat we vrij zouden zijn. Overhoofd. Van het bloed van onze kinderen. En dat we de weg zouden gaan die we voor het aangezicht Gods hebben beloofd. Dat u dat niet kan. Dat mag God u leren. En dat je de hemel daarin mocht benodigen. Mocht je geschonken worden. Gij, o mens Gods, verliet deze dingen. En dan heeft hij het over de dingen van de wereld. Een jaag naar dat eeuwige leven, dan heeft hij de mens Gods aangesproken. Zekerlijk er zou vanavond nog heel wat meer tegen u gezegd kunnen worden. De tijd voor de geboorte, hoe u die als gezinnetje doorgebracht hebt. Het moment dat de geboorte kwam. Het spanningsveld. Bij het bed van uw vrouwen. Hm? Wat zou er goed worden? Wat gaat God ons toe betrouwen? Hoe heb je daarbij gestaan vaders? Bij dat kraambed. Met een schreeuw naar de hemel. O God, een pand voor de eeuwigheid. Heb je geschreeuwd? Help ze door. Help ze uit. Wat de vragen kunnen we vanavond tegen ons stellen. En toen u dat jonge leven van God kreeg. En die eerste schreeuw hoorde. Hebt u toen ook meestal schreeuwen. O God, dat het een schreeuw naar de hemel zijn mocht. De Heere mocht u zaad. En u samen willen gedenken in de reinigende kracht van het bloed van het lam. En gemeente, en zo we hier zijn, dat onze kinderen straks niet naar ons zullen wijzen. Strijd die goede strijd. Dat zal altijd niet eenvoudig zijn. Daar zal heel veel tegenop komen. Als uw kinderen te midden in deze wereld. Deze van God afwijkende wereld. Wordt voorgehouden. Wat noodzakelijk is voor de eeuwigheid. Maar ik zou zeggen. Ik zou liever in vrede met God leven. En dan heel de wereld tegen. Dan in vrede met de wereld. En God tegen krijgen. Wandelt waar ik daar roep in. Dat is de opdracht Gods. We gaan... Na de bediening van de doop, de ouders toezingen uit 134, na gewoonte, dat zere zegen op u dalen en dat doen we dan staande. Daar zit je. Komt u maar. Gerard, ik doop u. In de naam des vaders en des zoons. En als heilige geestes. Snap je maar. Komt u maar. Judith, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Ja, komt u maar. Teunis Cornelis, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Hendrik Peter, ik doop u. In de naam des vaders en de zoons en de heilige geest. Kom maar. Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Jolette, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Elisabeth, ik doop u in de naam des vaders. ...en de zoons... ...en de heilige geestes. Amen.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 De enige en waarachtige God eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. We zingen tot voortzetting van het samen zijn, 118. We zingen de versen, 5, 6, 7, 118. Toen ik de heidenen aan zag rukken... Heb ik in z'n heren kracht gestreen. Ik hield in z'n heren naam aan stukken, vertrouwend op die naam alleen. Ik kon nog voor, nog rugwaarts keren, omringd, jij ja, hang zo ter dood. Ik sloeg aan in de naam des heren, die mij goedgunstig bijstand bood. Ze hadden mij omringd als bijen. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 5, 6, 7 van 118. Zingen wij. Geliefden, de tekstwoorden die in vervolg van deze bijbellezing onze aandacht vragen vindt u in het eerste boek van Samuel het achttiende hoofdstuk ik wil met u overdenken de versen 27 tot en met 30 toen maakte zich David op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 David's Zielsbeproeving. Ten eerste in een opgedrongen strijd en ten tweede een gestreden strijd. David's Zielsbeproeving. Een opgedrongen strijd. Toen maakte zich David op en in zijn mannen gingen en een gestreden strijd en Saul zag en merkte dat de here met David was. Wat er verder. ...in dit onderwijs onze aandacht vraagt. Gods geest geeft getuigenis in u, in mijn hart. David Schiels' beproeving vanzelf. Het nieuwe leven, dat wordt gelouterd. Dat zegt het woord van God. En ons gelouterd door het lijden. Eigenlijk is het in elke levensgang die gemaakt wordt, overal komt u de strijd tegen, de louteringen tegen. En u daarachter te mogen kijken wat Elihu kon toen Job gelouterd en beproefd werd. En hij te midden van die vrienden Job zag zitten op de asfalt. Toen zegt hij, en Job zal er als goud uitkomen. Nou ja, die kerk komt er als goud uit. Alleen, in die zielsbeproevingen en in zielsloteringen... zal dat waar gemaakt moeten worden. Want dat stukje wat vanavond in deze bijbellezing onze aandacht moet hebben... bepaalt ons bij Satans listen... En lagen tegen het leven van David. In het vorige verband, ga ik allemaal niet opnieuw ophalen. Hebben we dat kunnen opmerken. Namelijk. En Saul zeide. In het 21ste vers. Ik zal haar aan hem geven. Dat ze hem ten valstrik zei. En dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daar ligt de diepe achtergrond van dit stukje wat vanavond onze aandacht moet hebben. Het zijn listen en lagen. Wanneer we proberen te denken aan datgene wat daar gebeurde in dat paleis van Saul. In zijn relatie tot David. Dan merken we... De onderscheiden gestalte van Saul tegenover David. Want we hebben hem in het verleden meegemaakt in bittere toren. We hebben hem meegemaakt in het toppunt van de vijandschap toen hij de speer wierp naar de man, naar Gods hart. We hebben meegemaakt in de listige overdag van hoe moet ik David krijgen? Maar nu in deze geschiedenis komen we een vriendelijke Saul tegen. Hoe onderscheiden stelt hij zich op tegenover David. Dan in toren, dan lister en nu zeer vriendelijk, tegemoetkomend. En dat is een van de beproevingen. Die ook in het leven van de man aan Gods hart onze aandacht moet hebben. Want in wezen of zo nou vriendelijk is, of zo nu boos is, of hij zijn vijandschap uitleeft, in wezen is het dezelfde zoog. Al toont hij andere gedaanten. Hij heeft maar één ding op het oog, David. Heeft dat in Psalm 25 gezongen? En die rusteloos mijn val, en wrevelmoedig zoeken. David, hij is een voorwerp van haat, van nijd. Waarom? Omdat Davids leven en Davids plaats in de waarneming van Saul voor hem. ...bedreigend is. En wat deze geschiedenis ook nu leert... ...is deze. Wat voor weldaden... ...dat God ook aan zijn David bewijst. Welke tekenen van Gods gunst en nabijheid... ...deze David ervaren mag. Ja, ook dat is u voorgelezen. Dat zou moeten zeggen... ...de Heer is kennelijk met David... Maar nog het een, nog het ander, buigt het hart van Saul. Hij is een vijand, hij blijft een vijand, hij sterft als vijand en zal tot zijn laatste snik toe het tegen God uithouden. Een mens gaat toch immers door als God hem geen hout komt toe te roepen. En daar staat nu David... De man naar Gods hart. Waar het over ging, als u de vorige keer hier mocht zijn, kon zijn, er nog wat van herinnert, Dan ging het over de bruidschat. Weet u wel? Dat zal overdacht. Ik zal een bruidschat van hem stellen. En die bruidschat zal bestaan uit honderd voorhuiden van de Filistijnen. Met het oogmerk dat gaat David zijn leven kosten. Dit is de doelstelling geweest. En ik heb u ook geprobeerd duidelijk te maken. Wat de diepe achtergrond daarvan was als hij beroep doet op het geweten van David. Want deze Filistijnen zijn des konings vijanden. Toen heb ik heel kort, als u zich dat nog herinnert, gewezen. ...dat het hier gaat over de verbondsheerlijkheid... ...namelijk dat God dit volk afgezonderd had... ...onder het teken van de besnijdenis. En we hebben dat uit een formulier gehoord... ...dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Misschien is het goed, dat heb ik u de vorige keer toegezegd... ...maar dat zal ik hier kort proberen te doen... ...wat de diepe betekenis was... Toen de heren aan Abraham en later aan Israël het teken van de besnijdenis gaf. Wat beduidde dit immers? Wel, de ganse wereld was onder zonden wel vervloekt. Er zou nooit een reine uit een onreine meer kunnen voorkomen. En hoe zou nu dat onreine, vloekwaardige geslacht nog zalig kunnen worden? Dat schaduwde de Heere in het teken van de besnijdenis af. Het zag op het nakomelingschap dat leefde onder de vloek en de onreinheid van Adams valk. Wanneer Abraham gehoorzaam besnijdt... wanneer later Israël de besnijdenis handhaalt... is dit een beleidenis. Daarmee aanvaarde de besneden Israëliet... de gevolgen van de val. Zijn verlorenheid, zijn onreinheid... zijn van God gescheiden staat. Maar tegelijkertijd wees... Het bloedige sacrament dat die onreinheid, die vervloekte staat, dat oordeel, opgeheven kon worden door het bloed der verzoening. De besnijdenis was dus een teken van de val, een teken van de genade. Ze wees een vervloekt geslacht op de reinigende kracht... ...van het bloed van hem die komen zou. Was de oud-testamentische besnijdenis... ...een bloedig sacrament... ...wijzend op de bloedstorting van Christus... ...die zijn ziel zou geven tot een ransoen voor velen. De nieuwtestamentische kerk... ...heeft een onbloedig sacrament... ...een heenwijzend... Naar het reinigende kracht van het gestorte bloed. En als u nu zojuist het formulier hebt horen lezen. En u als ouders daar aandacht aan gegeven hebt. Heeft het nieuw testamentische sacrament. In diepste zin dezelfde beduiding. Want dat doopwater dat wij ons onze onreinigheid aan. ...onze zielsonreinheid, onze verlorenheid. En ze wijst dat de reinigende kracht alleen van dat water... ...ziend op het bloed van het lam, ons een bestaan voor God kan geven. Wat was nu de onbesnedene Die verwierp de diepte van de val. Wat was een onbesnedene Verwierp ook de rijkdom van de genade... Daarom heeft David gezegd in de strijd tegen Goliath, die onbesneden Filistijn. Ze lagen dus nog onder het oordeel gods. En de Heere had bij de intocht van het beloofde land gezegd, dat de heidenen onder Israël niet bestaan mochten. En nu die Filistijnen, de vijanden des konings, ...die stroopten met roofbenden in Israël. Ze roofden de goederen... ...ze doden vrouwen en kinderen... ...ze brachten de mannen om... ...die strooptochten van de Filistijnen... ...benauwden en bedrukten het volk van Israël. Ze beleefden wat ze waren... ...onbesnedenen, vijand van God... Vijanden van het volk van God, vijanden van de goederen van Israëls God. Dus als Saul een beroep doet op de vaderlandsliefde, op de naam en de zaak van God en David daarop ingaat, dan heeft hij de strijd des heren. Maar, ik heb u gezegd, het is een opgedrongen strijd. ...met een onheilig oogmerk. En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat in dat leven vandaag David steeds maar weer terugkomt... ...wat eenmaal Jozef beleed in land, Toen zijn broeders bij hem waren en hij zeiden... ...gij hebt dat wel ten kwaad gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedaan. Alzo zal de Heer ook in deze geschiedenis ons leren... Gods zoete wonderlijke bewaring. Ik lees in deze geschiedenis hoe David dat ingevuld heeft. Dan weet u iets van het teken van de besnijdenis en van de waarde van de heilige doop. Ik lees ter verduidelijking waarom Schriftwoord vanavond mee begint. Toen maakte David zich op en hij en zijn mannen gingen heen. Toen maakte hij zich op. Ja, wat wil deze grondwoorden ons leren? Het opmaken van David. Ik heb u gezegd, het is oorlog, vergist u niet. De strobenden van de Filistijnen benauwen het volk. En we zouden dus geneigd zijn om te zeggen, het opmaken, dat is wapens klaarmaken. Krijgskleding aandoen. Zich toerusten voor de strijd. Maar dat is hier in de betekenis slechts ten dele. Als David zich opmaakt, dan ziet dat in de eerste plaats... Dat hij voor de strijd de binnenkamer ingaat. Eer dat hij het zwaard gort. Eer dat hij de boog neemt. Eer dat hij zich voegt als krijgsoverste bij het groepje vrijwilligers dat er meegaat. Heeft hij zich opgemaakt in de stille omgangen met God. Als Saul rijkhalsend uitkijkt. Daar gaat hij. En ik ben straks goed van hem af. Ligt daar een David in de binnenkamer. Zijn zaken voor God neer te leggen. En als ik één les uit deze geschiedenis ingrijpend vind mensen. Dan vind ik dit de les als een kind van God. Zijn zaken bij God mag neerleggen. Deze man God zal straks Psalm 3 zingen. Weet u dat? Sta op verlos mij heer. Gij hebt o God waleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt. En mijn gevaar ontrukt en gesloegen op de kaken. Verbreizeld onverwacht. Een tanden door uw macht. Ik heb de overhand gekregen. Gij hier zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Hij maakt zich op. In de stille omgangen legt hij eerst zijn zaken voor de Here neer. U zou zeggen, moet dat? Heeft de Heer in dat verleden niet duidelijk genoeg betoond dat hij het voor David opnam? Heeft hij de strijd gods niet gestreden? Hebben ze niet gezongen? Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Is hij niet bekend als een machtig krijgsheer? Heeft hij geen opgang gemaakt in het leger? Het is toch een bekwame man. Hij kan de strijd wel aan. Ja, maar ik denk dat hij ook een klein beetje beleefd heeft wat, uh, wat Paulus zegt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan vermag ik alle dingen. Of mag ik het kinderlijker tegen u zeggen. Dat David met al hetgeen wat in het vorige in zijn leven gedaan is. En met al de uitreddingen die God omgaf. En met al de genade die hij ontving. En de duidelijkste bewijzen van Gods gunst en nabijheid. De strijd niet aankom. Hij had elke dag de heren nodig. Hij moest weggaan, Hij maakte zich op. Maar toen had hij eerst met God geworsteld En met God de zaken doorgenomen. En als hij dan zich al zo opgaat. Want de strijd die wacht hem. Dan staat er zo wonderlijk in de schrift. Namelijk. En toen maakte David zich op. En hij en zijn mannen gingen heen. Wat een wonder dat er nog een hoopje vrijwilligers om hem heen waren, die van die strijd ook afwisten. Er staat dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt en dat een broeder te alle tijden lief heeft. En dat is daar, als David zich op gaat maken voor die strijd, duidelijk geworden. Gods kinderen vinden elkaar niet alleen in de geloofsvereniging. Kan je niet maken. Dat is er ook niet. Ik ben een vriend en een metgezel kan je wel uitkeel zingen. Maar dat moet God leggen. Maar niet alleen die verborgen omgangen verbinden Gods kinderen. Ook hun zegeningen en hun weldaden Kom luister toe gij die de Heere vreest. Maar Gods kinderen worden ook verbonden. In wegen van kruis. In wegen van druk. In wegen van tegenheen. Wat een wonder. Als God elkanders leven op gaat binden. En we de worstelingen kennen. En dan zou ik dat uit de praktijk van dat leven wel tegen u kunnen zeggen. Dat ik een hele nacht in de louteringen in, in Dersland lag. Over die strijd ga ik maar niet praten. En half negen staat het oude opoetje eruit op de stoel bij me. En de deur gaat open. Zo opoetje, zo vroeg, is er wat? Ze zeggen ja dat knechtje zit in de banden... dat hij God men opgebonden vannacht. Gods kinderen... die krijgen elkaar ook in de druk... en in de strijd... mee te nemen... mee te zuchten. Daarom is daar een hoopje vrijwilligers. Acht het niet gering... want het wordt leven en dood straks. En dat dat een grote groep is... waar ze tegen te strijden hebben... Straks gaat het over 200 gesneuvelden. En vergeest u niet, van David en zijn mannen geen schrammetje, mensen. Geen schrammetje hoor. De Heer zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijten en zijt verjaagd en verstrooid doen zuchten. Ik lees in deze eenvoudige overdenkingen. En toen maakte zich David op. En ze mannen en ze gingen heen. Ja. Ze weten dat de Filistijnen dodelijk zijn. Gods kinderen hebben veel openbare en brute vijanden. Maar ze hebben ook listige vijanden. En vriendelijke vijanden. En geveinsde vrij vijanden. Die zo bruut naar ons aankomen. Die zijn niet zo moeilijk te onderscheiden. Maar er is een erfdeel op haar. Die, die heeft ook veel verborgen vijanden. Wat hebben Gods kinderen. Dat in de praktijk moeten leren. Ook deze David. De man met wie hij minzaam handelde, die aan zijn tafel mee had, had de versen tegen hem verheefd. Maar weet je wat ook een wonder is? Al onderscheiden Gods kinderen dit alles niet, maar de heren wel. En wat heeft nu David in deze strijd moeten ervaren... Wel toen ze uitgingen, toen maakte zich David op en zijn mannen gingen en ze sloegen onder de Filistijnen. 200. Ja. Sterke David, tegen. Nee. Hier ligt de bijzondere bewarende hand van God. Als de Heer niet de bijzondere wacht over zijn kinderen zou hebben... Dan zou dus een prooi van de hel zijn. En een prooi van de omstandigheden. Terwijl David daar de strijd als heren mag strijden, legt die bijzondere bewarende hand Gods over hem en de zijnen. Hij zou in Psalm 18 schrijven: De heren heeft mij omgord. En dat is hier gebeurd. Gods zoete trouw. En zoete bewaring in de strijd heeft hij pas later begrepen. Ik heb daar vanmiddag zo over zitten denken, gemeente. Wat zien Gods kinderen vaak van achter? Die wonderlijke bewaring, die wonderlijke zorg, die wonderlijke trouw, die God in hun leven komt openbaar. Als dat niet zo zou zijn, dan waren ze van deze aarde allang weggeveegd. Maar God laat het soms later zien zijn uitreddingen. Door het onmogelijke heen, hij baant door woeste baren en brede stromen onze pad. We zouden zo geneigd naar dat slagveld te gaan en die strijd breed uit te meten. En dat ga ik niet doen. Ik ga zeggen, ik ga breed uitmeten die wonderlijke zorg Gods in het leven van de zijnen. Ik luid die zingen. Gij had mij, o vijand, hard gestoten, tot volens toe me onderdrukt, maar de Heere bewaart zijn gunstgenoten. Hij zelf, hij heeft mij uitgerukt. Er vallen de tweehonderd grote benden rukken aan. David en zijn vrijwilligerkorps. In God zullen we kloeke daden doen. De onbesnedenen, ze worden gevuild. Ze hadden maar één doel, immers. Uitroeien alles wat van God is. En de heren. In zijn heilige wraak en zijn heilige toren, dan moet u niet zo gering overdenken, hoor. Want dat als Farao te dicht bij de kerk komt, dan gaat dat hele lege eeuwigheid in, hoor. En als Rabzake met 185.000 Syriërs te dicht bij Jeruzalem komt, zegt de Heer, stop. En daar gaat een heel volk zonder rampzaligheid in, omdat ze de vrome koning aantasten. Zo waakte hier over de zijne Gods wraakvorderende gerechtigheid. Wanneer ze niet in het bloed van het lam geblust is, is hij een verterend vuur en een laaiende gloed bij de welke niemand wonen. Die strijd is gestreden. Davids bruidschat is er. Ik ga dat slagveld met u verlaten. Ik ga in dat koninklijk huis zien. En ik zie daar die koning die zo onrustig door zijn kamer heen loopt, zijn er al berichten. Heb je al tijding van slagveld? Wat hoopt Saul? Saul hoopt dat David snuift. Maar vergist u niet: als David zal vallen, zal het hele keurkorps tot de laatste snik toe ook vallen. Ze zullen David zeker niet in de steek laten. Weet je wat dat zegt, mensen? Saul zal om zijn doel te bereiken. Geen middelen ontzien. Al moeten honderden mensen sneuvelen als hij zijn doel maar bereikt. Hij had dat hele lege korps eraan gewaagd. Omdat hij, omdat hij steeds nog zichzelf handhaaft. Er is niet verschrikkelijker dan een zichzelf handhavend mens... Misschien moest ik dat uitbreiden vanavond met u. Een zichzelf handhavend mens. Dat is zo. Maar dat zijn ook wij van nature. En als God het niet verhindert, kunnen Gods kinderen daar ook knap last van hebben. Ik was neidig op God. Ja? Toen was hij bezig zichzelf te handhaven. En we zien het om ons heen. Een mens geeft het niet op. Hij wil zijn gelijk hebben. En hij handhaaft zichzelf. En dan moet u dit onthouden mensen. Een zichzelf handhavend mens gaat het eeuwig verliezen. En nu zal het een wonder in ons leven zijn. Als we dat tussen de wieg en het graf van de hemel vandaan mogen leren. Want als je aan dat ware volk God zal vragen op welke wijze dat God ze te sterk geworden is, dan hebben ze geen moeite om, om te beleiden dat ze tot het laatst toe geprobeerd hebben zelf zich te handhaven en overeind te blijven totdat ze onder het slagveld, op het slagveld van vrije genade, de slag van God verloren hebben. Gij hebt me overmocht, ge zijt me te sterk geworden. Mag ik uit die geschiedenis dan twee dingen tegen u zeggen? Driewerf gelukzalige volk, dat het van God heeft leren verliezen. Een arm ellendig mensenkind die in de zelfhandhaving, u handhaaft voor God en niet weet dat een eeuwige rampzaligheid nabij is. Ik ga naar dat paleis toe en dan zie ik die man lopen, onrustig, is er al bericht. Wat verwacht hij, wel als zo'n hoopje vrijwilligers tegen honderden Filistijnen aanmoet. dat is toch een hopeloze boel aan die zijde en... Dan komt er een boodschapper, na de gebruiken. Denk maar aan David toen, toen die boodschapper bij mijn naam kwam zeggen dat hij zijn zoon gevallen was, jaren later. Wat voor tijding heb je Maar zo is ook die boodschapper uit het leger gekomen en gezegd. Een boodschap uit het leger, ja, wat voor boodschap. Hier heb je de bruidschat, koning, daar heb je om gevraagd. Oei. In mijn gedachten zie ik dat aangezicht van zou, in verbetenheid, in woede. Weermes, weermes. Hoe dikwijls heeft hij de pijl al geschoten? Hoe vaak op het leven aangelegd? En dan moet hij ervaren, gehad, me vijand, hard gestoten te vallen, stoel, me onderdrukt, de heren bewaart zijn gunstgenoten. Gaan we goed met Gods kinderen hoor, hoef je niet overin te zitten. En dan? Ja, dan kan het natuurlijk niet anders. Of zal die moed zijn belofte waarmaken? Ik lees dat in de schrift. En David bracht hun voorhuiden en beleefde ze de koning volkomelijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. En toen gaf Saul hem zijn dochter Michel, ter vrouwen. Nu weet je, nu kan je uit het woord van God verschillende dingen opdiepen. Je kan uit het woord van God opdienen uit de geschiedenis zelf de verborgen leidingen die God met zijn kinderen houdt. Niet waar, we hebben het over een voorwerpelijke en een onderwerpelijke waarheid. We hebben het over een doctrinale en een praktikale waarheid. Die is niet van elkaar te scheiden. Waardoor we dus genadelessen kunnen opdiepen uit de hele, hele Gods openbaring. Je kan, je kan ook uit de geschiedenissen van het woord, de verborgen leidingen die God ...in Christus met zijn kerkhoud duidelijk maken. En in de overdenking van deze waarheid... ...toen zou er niet meer van onderuit komen... ...want dan zou dat toch wel bijzonder gezichtsverlies gegeven hebben. Hij heeft het één keer gedaan met zijn oudste, weet je nog? En nu is aan alle eisen voldaan... ...nu kan hij er niet onderdoor. En dan zou ik daarover gaan kunnen praten... Maar ik had er andere gedachten over. Toen ik die schriften zat te onderzoeken. Ik dacht. En. Toen gaf Saul zijn dochter Michael daar vrouw. Ik dacht. Over deze bruid is gesproken. En er is een prijs voor bedongen. Dus. Het is een prijs die de bruid moet overbrengen. Ik dacht. Dus voor de bruid is een geëiste prijs. Hm? Die bruid heeft ook een vastgestelde prijs. Die bruid heeft een opgebrachte prijs. Die bruid heeft een betaalde prijs. Een aanvaarde prijs. En op die gronden was ze wettig, vrouw van David. Ik dacht, dat zijn toch lieve lessen? Om daar eens met elkaar over te gaan denken. Om te zeggen in de heilige symboliek van deze schrift. Dat er een erfdeel op aarde is. Waar eenmaal een prijs voor bedongen is. Wie kan die prijs der zielen. Dat rangsoen. Voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Toen daar een eeuwige prijs vastgesteld is. Niet door goud. Nog door zilver. Maar door dat dierbare bloed van het lam. Die prijs is opgebracht. Die in een offerande In eeuwigheid volmaakte. Degene die geheiligd worden. Die prijs is aanvaard. Toen hij. Met zijn bloedprijs het heiligdom inging. Die prijs is ook vastgelegd. Ze waren de uwe. Ge hebt ze mij gegeven. Zo liggen daar lieve lessen in. Kan het ook van de andere kant benaderen. Als Saul zijn dochter Michal aan David geeft, heeft hij een rechtmatig gebruik. Hij kan zeggen. Voor jou heb ik de prijs betaald. Tot de laatste penning is eraan voldaan. Je bent mijn rechtmatig eigendom. Wat heeft dat woord van God? Wonderlijke en lieve lessen in zich. Daar in dat koninklijk paleis. Zie ik zo. Zie ik zijn regering. Een krijgsoverste, zie ik David de man naar Gods hart. En daar komt ze, Michaal. Eerlijk gekregen, eerlijk geëigend, een rechtmatig eigendom. Het hoge lied heeft op wonderlijke wijze het vertolkt. Nu is hij de mijne en ik ben de zijne, o dochters Jeruzalems. Alles wat aan hem is, is gangsbegeerlijk. En hij kan zeggen van de bruid, geheel zijt gij schoon, mijn vriendinnen. En ik zie geen gebrek in u. Wonderlijke leidingen worden in dat woord van God ons geleerd. Een opgebonden strijd. En eerlijk gestreden, de kerk wordt op rechtsgronden zalig... Wordt op rechtsgronden het eigendom van Christus. Zal op rechtsgronden de gemeenschap met hem aanvaarden. En dat is van zoveel kracht dat dat niet verborgen kon blijven. Want die, die gestreden strijd, die heeft zijn eigen vruchten. Ik lees. En Saul zag en merkte dat de Heer met David was. Maar ik zie dat we eerst maar moeten zingen. Ja. 84, zesde vers. Van God, de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijden zon en schild, hij zal genade en ere geven. Het zesde van 84. De Heer vergunt ons nog even te blikken in dat koninklijk paleis. Wat heeft de Heer toch een werk om aan de mens bekend te maken hoe dat die werkt? En wat is het licht van de Heilige Geest nodig om die diepe betekenis van het woord te doorgronden? En wat is het waar? Waar Jezus eenmaal tot zijn discipelen gezegd heeft, het is u gegeven om de verborgenheden van Koninkrijk Gods te verstaan. Let u op, dat het leven van Gods kinderen en de wonderen die God in het leven doet, met de tekenen van zijn gunst en nabijheid niet onopgemerkt zijn gebleven. Of dacht u, als God goed voor u is, dat ze dat in je gezin niet zien? En dat ze in je werkplaats daar geen erg in hebben? En je mensen aan de schaafbank dat verborgen blijft? Of uw man, of uw vrouw, of uw kinderen? Dat God goed is voor David en zijn wonderen bekend maakt. Daar staat van en zo zag. En merkte dat de Heere met Davis was. Hij kan er niet onderuit. Hij ziet het. En nu dat woordje merken, moet je niet inleggen. Hij merkt het op. Nee, het wordt hem aangemerkt. Hetzelfde woord dat gebruikt de apostel in de Korintenbrief. Opdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Wel, hij moet het zien. Het is als een tekening die voor hem gelegd wordt. Als een daad waar hij niet onderuit kan. Ik moet dat helaas kort afbreken. Maar mensen, het genadeleven in de harten van Gods kinderen is zichtbaar en het tekent iemands leven. Als vandaag de wonderen van genade in uw hart verheerlijkt worden, gaan ze morgen opmerken hoor. En dan gaan ze in je gezinnetje zien. Alleen dit. En dit wil ik er natuurlijk wel bij vertellen. Dat al die grote dingen die zo ziet en opmerkt, aanmerkt, hem niets doen hoor. Ze doen hem niets. Want hij blijft net zo vijandig. Al kan er een tijd een gewijnsdelijke onderwerping zijn, maar het verandert hem niets. Ik denk aan het woord van Jezus. Al zouden ze uit de doden opstaan. Ze zullen het zeggen, niet laten gezegd. Je kan soms in het leven hebben dat je zegt, zulke krachtdadige bekeringen in een gezin. Zulke wonderen die God doet in families. En je vraagt je af, heeft dat dan helemaal niets afgeworpen? Nee. Nee. Alleen maken het de schuld groter. Wat zien we dat vaak in het leven van mensen die al lang zijn ingezameld, die als lichten geschenen hebben in de kerk, knechten Gods, ouderlingen die jaken in, die een groot getuigenis hebben afgelegd, wie namen nog steeds doorleven in de harten van Gods kinderen. En dan zeg je. ...heeft dat nu niks afgeworpen Beurt? Je moet het vaststellen. Saul ziet. Ik lees en hij merkte dat de Heer met David was. Maar er is geen hartvernieuwende genade. Zelfs niet eens een heilige jaloersheid. Nog niet eens een heilige betrekking. Om te zeggen, die God van David... Dat volk met een innerlijk verlangen om met het volk te leven. En kon het met het volk te sterven. Maar dat gebeurt niet. Oh. Ook dat is een les die we mee moeten nemen. En misschien in de praktijk. In het leven van Gods kinderen. Die treuren en zuchten. En zeggen, Heer, hoe kan het nou? De tekenen van uw goddelijke vrijmacht... Ze zijn zo duidelijk. Waarom is daar geen buigen voor? Geen aanvaarden voor? Geen andere koers in het leven? Nee, dat is Saul ook niet. Ik heb u gezegd als u goed geluisterd hebt. Of Saul vriendelijk is. Of boos is. Of wat dan ook. Hij blijft Saul tot zijn dood toe. Hij sterft als een vijand van God en vrije genade. Maar hij zal in de eeuwigheid niet kunnen zeggen dat hij het niet geweten heeft. En dat God hem het niet verklaard heeft. En hij zag dat de Heer met David was. En Michael, de dochter van Saul, had hem lief. Ook dat zag hij zo. Nu valt er een dubbele scheiding in dat gezin. Haat en liefde om één tafel. Want als David aanvaard wordt in dat huis van Saul, dan wordt die dochter van Saul ons getekend. In de innerlijke betrekking op David. En daar zit er nog in Jonathan ook. Nu is de stam van Juda met de stam van Benjamin verenigd. Daar in dat paleis van Saul. Maar de vruchtenmensen, nee, Saul buigt niet. Ook niet als een dochter openlijk duidelijk aan de zijde van David staat. Niet alleen ten opzichte van het vrouw zijn, maar ook in het hart. Het gezin van Saul is verdeeld in haat en in liefde. Verschrik maar niet kinderen, God, als het in je woning je plaatst. Schrik maar niet. Hier wordt onze les geleerd. In de geschiedenis van David, de man naar Gods hart. Een vader die haat, en een dochter die liefheeft. Zo trekt de Heer de leidingen. Wat een wonder als we van God aan de goede kant gezet worden. Zie je zo zitten, saamtjes. Jaren. Onder de waarheid. Je voorgeslachten. Hoe ze geleefd hebben. Wat heeft het afgeworpen. in uw leven. David gaat 43 En met hem. al degenen die leven. onder de wonderen gods. maar geëindigen eindigen. hebben gezegd. al praat ik nog een uur mee. Want zo merkten het op. ik had vanavond ook nog met u willen denken. Dat David het ging opmerken. Dat de Heer met hem was. En wat voor vrucht dat dat gaf. Maar laten we dat maar voor de volgende keer behandelen. De rest voor u en voor mij. De Heere staat altijd aan de zijde van zijn gemeente. Dat zal de strijd niet wegnemen. De zielsloteringen van David. Ze zijn doorgegaan. Hij zal er als goud uitkomen. Al zo zal de gemeente door lijden worden geheiligd. Maar ik hoor ze zingen. De Heer is me tot hulp en sterkte. En Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En Hij was het die mijn heil bewerkte. En die loof ik Hem leven lang. Amen. Heer, Ach, in het uitdiepen van Uw Woord ontdekken we steeds grotere geheimen. In het delven van de schriften ontdekken we steeds meer waardevolle sieraden van uw gemeente. Delven we op de diepten van uw goddelijke walbehagen en de zoete leidingen die je met uw kinderen houdt. Zegen die waarheid tot lering en tot bekering ontfermt u over ons samen, ook over deze doopouders en hun kinderen. Doet ze uw weldadigheden opmerken. Geef ze te wandelen in de vrezen van uw naam. Leid over de wegen die we moeten gaan. En verzoenen te kort om Jezus wel. Amen. We zingen de slotsang van de gemeente van Psalm 140, het zevende vers. O Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte, Gij hebt me steeds tot heil verstrekt, En in de strijd waar het elk bemerkte, Mijn hoofd als met een schild bedekt. 140 het zevende vers.